Zonnig. Hij viel van het dak en hij brandde. Het was zijn buik die dreef, zijn hoofd expandeerde, en zijn blik weer de blik van het broedsel, en rood de kleur van het voedsel. Diep was het wade in water, diepte vergleed daar naar boven, en draai door de vlakken met armen, waar strepen van vogels met blinkende snavels, smaken naar modder en tollende plaatjes.